8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo in het NOS Radio 1 journaal... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... hoe het kan dat een python in Canada twee kinderen heeft geburgd. Nu is het NOS Journaal met Dorot Meegers. In het Friese dorp Lippenhuizen is gisteravond een meisje omgekomen... toen in hevig noodweer een boom op een camper viel. Het meisje lag met haar ouders in de camper te slapen. De boom viel om door een windhoog, zegt de politie. Het weer was behoorlijk heftig, met name in het gebied Gorredijk, Wolfgaal, Lippenhuizen. Daar zijn uh, vele tenten omgewaaid, uh, bomen omgewaaid, kerven op de kop zijn. En dus deze bomen die op deze kent terecht is gekomen. Ook op andere plaatsen in het noorden heeft het noodweer gisteravond schade aangericht. Chemieconcern DSM heeft het afgelopen kwartaal 112 miljoen euro winst geboekt. Dezelfde periode vorig jaar was dat nog 41 miljoen euro... DSM schrijft de winststijging onder meer toe aan een reorganisatie. Daardoor bespaart het bedrijf veel kosten. DSM maakt onder meer halffabrikaten voor kabels, nylons en medische toepassingen. Maar het meeste geld verdient het bedrijf uit Heerlen met vitamines. De directe aanleiding voor de sluiting van de Amerikaanse ambassades in Afrika en het Midden-Oosten... was een gesprek van al qaeda leider Zawaghi dat werd onderschept. Dat melden Amerikaanse media. In het gesprek zou Zawagri het hoofd van Al-Qaeda in Jemen... hebben opgedragen een grote aanslag te plegen. Dat moest gebeuren op 4 augustus afgelopen zondag. Het doelwit is onbekend. Syrische rebellen zijn een offensief begonnen in Latakia... de provincie waar de familie van president Assad vandaan komt. Ze zouden oprukken in de richting van de provinciehoofdstad Latakia... de belangrijkste havenstad van Syrië. De opstandelingen proberen de plaats Kardaha te bereiken waar de vader van president Assad werd geboren. De gemeenteraad van Vlissingen stelt een vervolgonderzoek in... naar declaraties van burgemeester Roep. Dat is besloten in een ingelaste raadsvergadering. CDA-burgemeester Roep declareerde woonlasten dubbel. Volgens de gemeente ging het om 4500 euro. Roep heeft beloofd het bedrag terug te betalen. In de raadsvergadering zei hij dat hij steeds naar eer en geweten heeft gehandeld... en hij is niet van plan om af te treden. Volgens Roep is hij wel beschadigd, maar kan hij door als burgemeester. Ik denk het wel, want je bent maar op één onderdeel beschadigd waarschijnlijk. En dat moet nog blijken, want dat is er dus verder ook nog niet uitgekomen. Daarnaast doe ik nog een heleboel andere dingen als burgemeester van Vlissingen waar hier niet zoveel mee te doen is. Veel instellingen in de gehandicaptenzorg voldoen niet aan de minimumnormen. Nieuwsuur bekeken de inspectierapporten van 44 onaangekondigde bezoeken in het laatste half jaar. Daaruit blijkt dat twee derde van de instellingen slordig omgaat... met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Zoals het opsluiten, het vastbinden of afzonderen van patiënten. In een deel van de gevallen weet het personeel niet wat de regels zijn. Tot ergernis van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. Het zijn kwetsbare mensen waar je juist heel goed voor moet gaan zorgen. Um, en we laten deze mensen eigenlijk over uh, aan, aan uh, zorgverleners... Uh, die daarvoor onvoldoende opgeleid zijn... Dus zowel de zorgverleners als de cliënten komen hierdoor in het gedrang. Aanleiding voor het onderzoek van Nieuwsuur... was de dood van een gehandicapte vrouw in een instelling in Onne. Ze werd door vier begeleiders ondeskundig in bedwang gehouden... waarna ze overleed. Een van de bekendste honkballers van de Verenigde Staten, Alex Rodriguez... is tot eind volgend seizoen geschorst wegens een dopingschandaal. Rodriguez, bijgenaamd A-Rod, is de sterspeler van de New York Yankees. Hij spreekt de beschuldigingen tegen... En zegt dat de laatste maanden de moeilijkste uit zijn leven zijn geweest. Ik wil to you guys and fans of baseball that the last seven months has been a nightmare. It's been you know probably the worst time of my life for sure. Rodriguez mag 211 duels niet spelen, maar hij gaat in hoger beroep. En terwijl dat beroep dient, mag hij gewoon uitkomen voor de Yankees. In het schandaal kregen 12 andere spelers uit de Major League een schorsing van 50 wedstrijden. Het weer in het oosten wat buien. Langs de westkust blijft het vandaag waarschijnlijk droog. Van tijd tot tijd is er zon tot 22 tot 26 graden. Morgen veel bewolking, flink wat regen en iets lagere temperaturen. En vanaf donderdag weer meer zon. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten. Daarom introduceert KPN Zakelijk Mobiel Onbeperkt...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 Goedemorgen, het is vijf minuten over acht. Bedrijven moeten meer gehandicapten in dienst nemen. Dat gebeurt ook. En Bakker Smit in Zutphen, die snapt dat wel. Eigenlijk is iedereen gehandicapt als je een beetje goed naar jezelf kijkt. Hmm, Oké, okay. straks schakelen we met onze verslaggever in Zutphen. We gaan eerst naar Egypte. Amerikaanse senatoren McCain en Graham doen vandaag in Cairo een poging om te bemiddelen in het conflict tussen het Egyptische leger en de moslimbroederschap. De broederschap eist dat president Morsi terugkeert als president. Hij werd vorige maand afgezet door het leger. Zolang dat zo blijft, gaat de broederschap door met de massale betogingen. Correspondent Sander van Horen. Sander, zit de zaak nog steeds muurvast daar in Egypte? Weet je, dat is lastig in te schatten, want er wordt door iedereen met iedereen gepraat. Niet alleen deze twee Amerikaanse senatoren zijn er, maar ook de Amerikaanse staatssecretaris van Defensie. Die loopt al een paar dagen in Egypte rond en die blijft ook nog. Die heeft nog geen ticket terug, werd gisteren bekendgemaakt. Dus er lijkt wel wat te bewegen, maar officieel zit het allemaal nog muurvast. Officieel zegt het leger nog altijd en de civiele regering die zij hebben aangesteld... de moslimbroeders die moeten stoppen met demonstreren en die kunnen gewoon meedoen aan het politieke proces wat wij hebben uitgezet. Maar ja, die moslimbroeders die blijven volhouden... dat Morsi terug moet op de stoel van de president. Hmm, dan ben ik benieuwd, Sander. Waar dan achter de schermen die beweging eventueel te zien is? Nou, daar was gisteren een glimpje van op te vangen, misschien. wel het meteen door iedereen ontkend werd. Uh, toen was er sprake van dat er een aantal leiders... van de moslimbroederschap wel zou worden vrijgelaten. Niet Morsi, maar andere mensen die gevangen zitten. Dat de te goede die uh, bevroren zijn van de moslimbroeders, dat die zouden worden vrijgegeven... en dat ze een aantal uh, ministersposten zouden uh, aangeboden krijgen... in het kabinet wat er op dit moment is. Maar ja, weet je, dat, dat zag er inderdaad uit als een soort van compromis... waarvan je je zou kunnen voorstellen dat dat uiteindelijk dan denkbaar is. Maar ja, het werd wel weer meteen ontkend door bijvoorbeeld een woordvoerder van de president... door bijvoorbeeld de moslimbroeders die zeiden, nee ja, toch eerst morsievrij... Ja, of het dan betekent dat men de publiciteit schuwt... wat er tijdens onderhandelingen natuurlijk heel goed kan... Mm. of dat het betekent dat er helemaal niks bewoog. Ja, het kan allebei waar zijn. Ja, en is het niet heel erg lastig... als er zoveel mensen betrokken zijn bij die onderhandelingen? Dat is heel erg lastig, maar twee dingen. Ten eerste, er moet iets gebeuren, want nou ja, op deze manier kan Egypte niet verder. Dat, is, dat zijn ook de Egyptenaren wel, wel eens. En het tweede is dat Amerika en Europa natuurlijk gezien hebben... hoe het kan gaan op het moment dat er clashes uitbreken. Even los van wie de eerste schoten gelost hebben. Op een gegeven moment werd er een demonstratie opgebroken... en aan het einde daarvan waren er tachtig mensen dood. En dat is iets wat Amerika en Europa... Nou, hoe zijn dan Amerikaanse senatoren McCain en Graham in Cairo? Denk jij dat zij de zaak kunnen beklinken? Uh, ik vind het, nee, ik denk het niet. Uh, anders dan was het al wel eerder gebeurd. Want ze zijn niet de eerste. Uh, Burns, hè, die uh, staatssecretaris van Defensie... die is er, die is er nog steeds. Die blijft. Uh, Catherine Ashton, de EU-buitenlandcommissaris, die is er geweest. Er is een uh, hele delegatie van de Afrikaanse Unie is er geweest. Die hebben ook met iedereen gepraat, wat uh, de senatoren ook gaan doen. Uh, die hebben zelfs... Catherine Ashton heeft met Morsi gepraat in de gevangenis. Nou, Dat is iets wat deze twee Amerikanen ook wilden... maar wat niet lijkt te gaan gebeuren met andere woorden, het zit volgens mij zo op slot... dat ik niet denk dat deze twee heren daar een uh, uitweg aan gaan, uh, uit gaan vinden. Nou, we wachten het af, Sander, en dat doen we samen met jou. Mocht er nieuws zijn, dan horen we het graag van jou. Correspondent Sander van Hoorn was dat. Ik neem u mee naar het probleem rond de zakkenrollende Roemenen. Ze ja, zijn volop actief deze zomer, vooral op uh, zomerfestivals. Op de Gay Pride bijvoorbeeld zijn honderden bezoekers beroofd van hun smartphone of portemonnee. De politie arresteerde 43 zakkenrollers en 41 waren Roemenen en twee Polen. Half juni werd op uh, het Indian Summer Festival 240 mobiele telefoons gestolen. Ook toen waren de meeste van de negen verdachten van Roemeense afkomst. Ik praat erover met criminoloog Dirk Korf. Meneer Korf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met die Roemenen? Nou, van alles. Ze trekken althans deze groep Roemenen trekt door Europa heen. Of deze groepen trekken door Europa heen en, en een deel is winkeldief en een deel is zakkenroller, ook een beetje afhankelijk van, uh, van het seizoen. En dat doen ze in groepsverband. Daarnaast komen er allerlei andere Roemenen naar Nederland om hier netjes te studeren en te werken. Mm -hmm. Maar deze groep, daar hebben we nu wel uh, extra last van. Ja, en het is een groep, zegt u nadrukkelijk. Um, ik sprak eerder al eventjes met onze Oost-Europa-correspondent Joost van Egmond, die had het over een netwerk zelfs. Zeker. Ik, als ik zeg groep, dan bedoel ik dat deel van die Roemeense bevolking. En het zijn verschillende groepen. Uh, en je zou kunnen zeggen netwerken uh, uh, die daar vroeg mee beginnen... en heel professioneel zijn in, uh, in dit soort criminaliteit. En neemt het toe, het aantal zakkenrollende Roemenen hier in de zomer... met al die festivals? Nou, het, zijn, het zijn de bekende golven die we, uh, die we hebben. Uh, misschien is het wat meer dan de afgelopen jaren. Maar ik heb het idee, uh, mijn indruk is dat het al, al, al wat langer aan de, uh, aan de hand is. Dat de politie er nu meer zicht op heeft wie die groepen zijn. En, uh, en daar al van tevoren zich op instelt om uh, al flink wat op te pakken. Hmm. Nou staan ze bekend om um, kleine criminaliteit, diefstal, zakkenrollerij. Uh, klopt dat beeld? Is dat wat het netwerk vooral doet? Wat de verschillende netwerken doen? Nou, we hebben een aantal, uh, een aantal netwerken. Uh, die netwerken die overigens heel flexibel zijn. En ook wel, dus het is niet altijd om dezelfde mensen gaan, maar we, zitten, we zien het hier ook in de, in de mensenhandel en in de prostitutie. We hebben het natuurlijk al wat langer met, uh, met hè? Dus uh, de bankpasjes in, uh, in de automaat uh, en dat vervolgens dan allemaal uh, heel veel geld van je bankrekening... Uh, uh, uh, afgehaald ja. wordt. Dus ja. het is niet, niet één vorm van criminaliteit. En we hebben ook al de klassieke uh, ja, strooptochten langs, uh, langs winkels en soms langs uh, uh, winkelketens. Dat... Dus ze slaan toe daar waar ze mogelijkheden zien. eigenlijk. Ja. Ja, ja. En, en waarom zijn het juist Roemenen die door West-Europa trekken om uh, op deze manier te zien? Nou, je zou het wat breder kunnen zijn. Dus vooral het, zeg maar, uit, uit, uit, uit die Balkanstreken komen. En het zijn ook niet alle. Het zijn ja, vaak uit, uit een buurt. Uh, of, of uit een dorp. Waar men elkaar al langer kent. Uh, in, met, met generaties lang uh, zonder werk. En waar altijd wat slimmeriken tussen zitten. Uh, die de leiding nemen. En dat voorheen al wel in. Uh, in Roemenië en omringende landen deden, eh, ook, ook in Hongarije wel. En, ja, met die open grenzen die we al wat langer hebben... kunnen ze veel makkelijker door Europa trekken. Mm, maar goed, u zegt, ze zijn in principe arm in bijvoorbeeld Roemenië... daar waar ze vandaan komen, of andere Balkanlanden. Maar komen we dan vervolgens terug met bakken. Uh, met geld? Ja, ja. En uh, er zitten altijd, zoals je dat vaker hebt met armoede... er zitten altijd slingeringen tussen, die weten dat goed uit te buiten. Dus er zitten van die leidinggevende figuren... en die, uh, die plukken de boel vervolgens ook wel weer kaal. Ja, precies. Het zijn dus de leidinggevende figuren... die echt geld verdienen Absoluut. daarmee. En ja. de rest werkt eigenlijk voor ja waarvan, ja, waarvan dat deel dat werkt ook wel weer een leuke tijd heeft. Ja, ja. En... en mooi geld verdient. Ja, zo bedoel ik dat leuke tijd. Ja, ja. ja. Worden in Roemenië zelf ook zoveel zakken gerold? Of is het met name iets uh, wat ze doen buiten de grenzen? Van het nee, eindelijk? het is ook, ook in, in Roemenië zelf. Kijk, dat vak hebben ze thuis geleerd, zo zou je het kunnen zeggen. Um, en, en zo trokken ze ook al uh, naar de grote stad toe. Um, maar ja, die, mobiliteit heeft het, uh, of die mogelijkheden van mobiliteit heeft die kansen wel een, wel een stuk vergroot. Ja, maar en tut... die mobiliteit is tegelijkertijd ook een probleem, denk ik. Samen met het, het netwerk waarbij ze elkaar hand boven het hoofd houden. Een pro probleem om, om dit probleem op te lossen. Maakt het extra moeilijk? Maakt het extra moeilijk. Dat was al in, in hetzelfde land het geval, zoals in Nederland. Hè. We hebben dat in Oost-Nederland uh, Oost gezien met rondtrekkende bendes. Dus ja, dan noemen we dat... Uh, uh, Oost-Nederland, maar dat is van Groningen tot aan het zuiden van het land. Maar die bleken vervolgens ook in Duitsland te zijn. Dus, dus ja, de politie moet dat, moet dat weten. Ze, ze komen en ze zijn ook zo weer weg. Dat, dat is eigenlijk, uh, zou je zeggen, de, de, hun kracht van hen uitgezien. Nee. En uh, dat maakt de, de bestrijding ook extra moeilijk. Ziet u een oplossing? Hoe los je dit jaarlijkse probleem op? Nou ja, de, de, de, op twee manieren. Het is uh, toch... Uh, Zakkenrollenrij kun je niet volledig voorkomen. Uh, en natuurlijk is het in een grote massa, als je ervan houdt, heel gezellig. Maar zorg wel met de hand op de knip en uh, niet te makkelijk met een rugzakje. Aan de andere kant is dat we... Ja, toch uh, uh, de, de samenwerking tussen de politie... die langzamerhand ook echt wel aan het verbeteren is in Roemenië... maar nog heel wat stappen te gaan is. Uh, dus dat de, de, de lange adem is... Uh, de, de, die groepen is en die leiders. <lacht> Oké. Okay. De heer Korf, criminoloog over uh, Roemeense zakkenhollers en anderen uit de Balkan. Dank u wel, meneer Korf. Graag gedaan. Nou, ja, we hebben een file. Ja. De ik heb er ingevonden, Lara. Op de, op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Raasdorp en Knoopend staat 3 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door kapot kapotte bovenleiding rijden er tussen Meppel en Hogeveen. Geen treinen, maar bussen. De vertraging is meer dan een uur. Dank je wel. Het weer Gerritsen. Straks uh, ligt topman Siebesma van DSM de kwartaalcijfers toe. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nu hoorde Colette van nu de eerder al steeds meer bedrijven nemen... arbeidsbeperkte in dienst, mensen met een handicap. Dat is precies wat de overheid wil, wat deze coalitie wil. Een van de voorlopers is Bakkerij Driekant in Zutphen. Heb jij het ontbijt inmiddels op, Colette? Nee, nou, eerlijk gezegd nog niet, nee. Maar uh, ik had thuis al gegeten, hoor. Oh, okay. Dus dat is het probleem niet. Ik heb wel wat van alle van al in de schappen zien liggen wat ik graag mee wil nemen, want het is een uh, diverse bakkerij. Jullie zijn echt uh, beter uh, uitgerust dan de standaard bakkerij, hè Piet Smit? Jij bent van de vierde generatie. Ja, dat klopt. Het is een uh, zeer uitgebreide assortiment dat we hebben. Wat zijn jullie nu bijvoorbeeld aan het maken? Wat is jouw collega erachter uh, aan het maken? De, uh, zitkoeken staan klaar uh, op de werkbank. En die uh, worden in grote getalen gemaakt vandaag. Knol is daarmee bezig. Ik kom nu ook net hier naartoe lopen. Uh, jullie werken met mensen uh, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die arbeidsgehandicapt zijn. Wat moet je daar als bakker voor kunnen? Nou, in ieder geval jezelf zijn. Dat is het uh, belangrijkste. In ieder geval ja, eigenschap hebben om mensen om te kunnen gaan, ja, als je dat kunt dan, uh, ja, dan dan, uh... dan, dan, kun je het allemaal, ik zou er net bijvoorbeeld iemand binnenlopen Luister. ja, dan zie je meteen al van, nou, daar is iets mee, die komt niet binnen en gaat keihard uit het werk, nee, die vraagt eerst aandacht aan jou en maandag moet ik naar de tandarts en een heel verhaal. Het kost allemaal wat meer tijd, maar het levert ook wel iets op, namelijk uh, gewoon lekker brood. Nou, we gaan nog even kijken hier hoe jullie uh, die Zutfense koeken aan het maken zijn. En over een uurtje hopelijk meer. 16 minuten over 8, Colette. Dank je wel vanuit Zutphen. In Canada, misschien heeft u het verhaal al meegekregen... zeer opmerkelijk en tragisch... zijn twee broertjes van vijf en zeven gedood door een ontsnapte python. De slang was ontsnapt uit een dierenwinkel... onder het appartement waar de kinderen lagen te slapen. Walter Gatroyer, directeur van reptielenopvang Serpo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vallen pythons vaker mensen of kinderen aan? Nou, dat is gelukkig een hele grote zeldzaamheid... ...vertuigen ook het feit dat de media er flink bovenop zit. Hm. Dus het gebeurt gelukkig heel, heel zelden... ...dat een mens gedood wordt door een python. Maar gebeurt dat... ...bewust als het gebeurt? In, in de regel niet. Uh, kijk, een slang, die, die, als die is dood... ...dan is het de bedoeling dat hij dat opeet. We houden dan een gifslang die iemand dood ...omdat hij zich gaat verdedigen. Maar pitons die, die wurgen hun prooi... ...en zullen dan proberen dat op te eten. En het is ja, zeer onnatuurlijk... ...om twee ja, prooien te doden. Hm. Want deze jongetjes die zijn alleen gewerkt, voor zover wij weten, en niet uh, verder opgepeuzeld. Nee, klopt. Ja, er zitten bij dit verhaal toch heel veel vraagtekens. Uh, uh, heeft de slang bewust uh, de, de kinderen opgezocht als prooi? Het kan zijn dat de kinderen gespeeld hebben met een konijn of met een hamster, waardoor ze uh, roken voor de slang naar een prooi. Misschien hebben de kinderen zich weer te verdedigen en dan probeert, dan probeert de slang ze ook weer te verdedigen. En dan krijg je een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Ja, tot de slang in dit geval helaas gewonnen. heeft. Want dan voelt een python zich ook aangevallen of hoe reageert zo'n beest dan? In, in de regel zijn ze heel goed te hanteren. Maar goed, als je zo'n dier beet pakt, bijvoorbeeld achter zijn kop, dan weet hij niet wat er gaat gebeuren. Dan voelt hij zich misschien zo bedreigd en dan gaat hij zich verdedigen met ja, meestal bijten. En als dat nog niet helpt, dan vervolgens hurgen. Ja. Maar ik denk dat bij de sectie die vandaag gaat plaatsvinden bij die kinderen... tot er heel veel duidelijk wordt of het dier echt heeft aangevallen om te eten... of dat het een verdedigingsaangelegenheid uh, is geweest. Ja, wat, of wat, wat, wat in het ja. verleden ook wel gebeurd is... dat mensen uh, zelf kinderen gedood hadden... en daar vervolgens een slang proberen de schuld van te geven. Daar zijn oh. geregistreerde gevallen van bekend. Oh ja? Dus je ziet gewoon alle kanten uit. Ach, nou. En, en u zegt ook terecht, er zijn nog zoveel vragen. Ja, uh, ja, want wat wij begrijpen is dat de jongetjes... Lagen te slapen. Is het ooit eerder voorgekomen dat een python... Um, zomaar een prooi of uh, mensen gewurgd heeft? Nou, kijk, als, als het een konijn geweest zou zijn en die komt die slang tegen, dan, dan zou de slang hem uh, wel gaan opeten, hmm. als je honger hebt althans. Dus uh, ja, kijk, mensen staan niet op het menu menulijstje van slangen. <lacht> dus het, het, ja. En als het gebeurt, is het meestal toch een samenloop van omstandigheden. Nogmaals, als wij met onze slangen werken, dan, dan zorgen we er heel erg goed voor... dat onze handen niet ruiken naar muizen of andere prooidieren. Want dan weet je gewoon dat uh, een slang reageert vooral op, op geur en op beweging. Hij ruikt een prooi, een muis bijvoorbeeld, ziet iets bewegen en dan bijt mm hij. -hmm. En dan zie je dat de beet of de aanval eigenlijk altijd is op de hand ja, waar de geur op zit. Ja, en Kijk, als een slang een, een prooi dood, bijvoorbeeld een konijn, dan pakt hij het dier achter de kop beet... Dan gooit hij twee à drie kronkels van zijn lichaam rond het dier. En iedere keer is het dier uit aan vanautische kronkels. Waardoor de prooi ja, letterlijk te ademen en dan uiteindelijk stikt. Ja. ja. Um, wat je wel ziet bij dieren. Um, dat gedrag verandert zodra ze honger hebben. Zou het kunnen dat. Um, ja, een piton als deze. sterk vermagerd is geweest. Dat hij dat honger had niet aan. normaal gesproken aan, aan eten kon komen? Ja, maar pitons zijn niet zo slim om dan twee prooien te doden. Dan. Doot hij de eerste prooi en dan gaat hij die verzwelgen en dan pas de volgende. Okay, nou... Kijk, en het, was een, het was een Afrikaanse rotspython, een dier van 4,5 meter begrepen, van circa 45 kilo. Nou, Een python kan uh, volgens de boeken tot uh, ja, 40% van zijn eigen lichaamsgewicht uh, verorberen. Dus in dit geval een kleine 20 kilo. Nee. Ik weet niet hoe zwaar kinderen van die leeftijd zijn, maar dan zit je toch wel ongeveer in die range. Dat lijkt mij ook, ja. Dus het natuurlijke gedrag zou zijn dat hij, uh, stel dat hij de, de kinderen als prooi zou zien, dat hij het eerste kind dood, of orbit en als je nog steeds honger heeft, ook een ook tweede, tweede kind. begint. Ja. Nou, de, de, nog steeds heel veel vragen, meneer Controoi, maar daar is me wel iets meer duidelijk geworden over het gedrag van Pythons. Ja, nou, het is een hele vervelende samenloop van omstandigheden, vrees ik. Ja. Ja, dat vermoeden wij ook. Ja. Waldeke Trooij, directeur van de Reptielenopvang Serpo. Dank u wel. En wilt u meer lezen over het verhaal van de twee kleuters, jongetjes van vijf en zeven, die dus door de Python gewurgd zijn? kunt u naar onze website, daar staat het: nos.nl. .no. Met uh, Leider vijf minuten voor half negen is het. In Moskou begint uh, aanstaande zaterdag het WK atletiek. En de meerkampers die moeten dan meteen vol aan de bak. Een speciale aandacht hebben wij natuurlijk voor Ilko Sint-Nicolaas. Hij is uh, Europees kampioen indoor. Sint-Nicolaas is vol goede moed over het WK. Maar ja, hij weet ook dat de concurrentie op het WK groter zal zijn. Volgens mij is de hele wereld op uh, present. En, uh, ja, dus wat dat betreft wordt het een leuke wedstrijd. En ik denk dat ik het goed voorsta. Dus, uh... Hoe sta je ervoor dan? het uh, ja, is altijd moeilijk te zeggen. Ik heb uh, wat wedstrijden gedaan natuurlijk in, uh, in de aanloop hier naartoe. En uh, de vorm is groeiende. Dat is ook logisch. We hebben een periode hard getraind en nu gaat het gas eraf. En uh, goed, dan, dan moet de vorm uh, zeg maar komen. Dus vorige week NK gedaan. Stabiele mooie prestaties op Horen en uh, oké okay, polstok Dus wat dat betreft denk ik dat het goed zit. En verder ja, kan ik alleen maar uitgaan op mijn, op mijn gevoel op de baan. En dat is goed. Dus wat dat betreft we uh, het gaan zien. En wat is er dan mogelijk? Ja, wat is er mogelijk? Ik heb uh, zelf gezegd, ik ben tevreden als ik geen, uh, geen excuses heb achteraf en uh, gewoon uh, niks kan, mezelf kan verwijten op uh, dat ik dingen heb laten liggen. En uh, ja, wat is dan mogelijk? Ik denk dat, uh, uh, nou, vorig, twee jaar terug was ik vijfde. Ik denk dat top 6 weer heel mooi zou zijn en als je bij de top 6 zit kan je ook meedoen voor de medailles. Dus natuurlijk uh, is dat een doel, maar uh, ik kan niet nu zeggen als ik geen medaille heb dat het helemaal mislukt is. Dat kan ik zeker niet zeggen, maar natuurlijk is mijn doel om daar wel voor te strijden een PR, is dat haalbaar? Is dat waar je op mikt? Uh, ja, een PR haalbaar ligt, is, ligt ook heel erg aan de omstandigheden. en Natuurlijk uh, is het normaal gesproken haalbaar. Een, een PR is het om, om verbeterd te worden natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het kan. Maar ja, we kunnen ook twee dagen gie, gietende regen hebben en dan, dan, dan zit een PR er gewoon niet in. Maar goed, dan zal het de hele, hele resultaat over de hele linie tegenvallen bij iedereen. Dus uh, het doel is onderdeel voor onderdeel. en We starten met een 100 meter, dus dat is het eerste doel. Ja, en dan, dan werk je ze allemaal af. Waar, waar ga jij de winst halen? Ah, Polsic is altijd een sterk onderdeel van mij. dus het achtste onderdeel. Dus uh, wees niet gevreesd als ik na de eerste dag niet uh, in de top sta. Dan kan ik nog een hele stap maken de tweede dag. Uh, maar goed, ja, de hele linie moet gewoon, uh, moet gewoon natuurlijk goed zijn. Ik mag geen echte steken laten vallen. En dan kijken of ik een paar mooie uitschieters kan hebben. Ja, dus na dag 1 hoeven we nog niet op de ranglijst te kijken. Dan moeten we een beetje in oogenschouw nemen. Die komt er nog wel. Ja, nee, weet je, dat is altijd. Uh, soms wordt wel gespeculeerd na het eerste onderdeel hoe het gaat eindigen. Maar uh, ja, de sprinters die hebben na het eerste onderdeel het voor te zeggen. En daarna komen wel al andere onderdelen. Dus uh, echt rekenen kunnen we pas na, na Polstok. Of nee, eigenlijk na Speer. Dat is negen onderdeel. Maar na Polstok weet je al een beetje ongeveer hoe het ervoor staat natuurlijk. Uh, na Speer kan je pas echt gaan rekenen. Dan gaan we gewoon lopen voor de punten en dan zien we het wel. Ik ben benieuwd. Ilko Sint-Nicolaas hij was in gesprek met Jan-Kees van der Kun. U heeft nog de toelichting op de cijfers van DSM. Van ons te goed. Het bedrijf heeft de omzet met bijna 10% zien stijgen. Afgelopen kwartaal naar 2,5 miljard euro. Ondanks moeilijke marktomstandigheden. Winst groeide nog sterker naar 112 miljoen euro. Ik heb nu contact met de topman van DSM, Fike Sibesma. Goedemorgen, meneer Siebesma. Goedemorgen, Zeg, u heeft het in uw persbericht opnieuw over uitdagende marktomstandigheden. Fijne omschrijvingen zijn dat altijd. Maar als we dan naar de cijfers kijken, dan heeft u daar zo lijkt het weinig last van. Ja, we hebben het uh, goed gedaan in het uh, tweede kwartaal als DSM... De bedrijfsresultaat is met uh, bijna 20%, 19% uh, gestegen. Mm -hmm. Als we kijken naar de verschillende activiteiten, dan zien we in uh, Nutrition, onze voedingsmiddelen en ingrediëntenactiviteiten, die zo'n 70% nu van de winst van DSM uitmaken, dat die activiteiten, die voedingsmiddelen en ingrediëntenactiviteiten, 28% gestegen zijn in de winst. Dat komt met name door organische groei, gewoon omdat uh, de markt groeit. Uh, mensen, en er komen meer mensen bij, mensen uh, gaan meer in steden wonen en consumeren meer.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 Uh, ja, ik noem het niet gokken. Ik noem het <laughs> een wel overwogen strategie ja, om te begrijpen. Ja. Maar we hebben natuurlijk DSM de afgelopen jaren omgebouwd. Tot een ander soort bedrijf. Het was een bulk chemiebedrijf vroeger. En we hebben dat over uh, de laatste jaren uh, omgebouwd. naar een bedrijf dat sterk is. enerzijds in voeding. En dat is natuurlijk een hele stabiele markt. Mensen blijven eten, ook in economisch slechte omstandigheden. Er komen elk jaar meer mensen bij op deze planeet. En belangrijk. Er wonen steeds meer mensen in steden en die hebben um, um, voedsel nodig vanuit een winkel. En dat moet door iemand, uh, iemand gemaakt worden. Ja, en ja, en er zijn natuurlijk dat... ook gezondheidstrends die ja, uh, ja op dit moment zeer populair zijn waar u uh, profijt van heeft, hè, vitamine gebruiken en zo? Ja, het laatste element is inderdaad, naast meer mensen en mensen in steden is inderdaad uh, de hele trend naar gezondheid. We moeten zorgen dat we van voeding niet ziek worden. Uh, 50% van de ziektes die we hebben als mensen komen uh, van onze eigen levensstijl en voedingsmiddelenpatroon. Uh -huh. uh, dus dat zou moeten veranderen en we moeten zorgen dat we van voeding uh, gezond blijven en niet ziek van worden. En ook dat betekent dat voeding uh, een andere samenstelling moet hebben. En uh, DSM levert ook daar de ingrediënten voor. Dus voeding doet het, doet het eigenlijk heel goed in DSM. En als je naar de andere activiteiten kijkt, dus materialen, hoogwaardige materialen, eigenlijk heeft die het ook heel solide gedaan. Hoewel dat altijd wat gevoeliger is voor de hele macro-economische situatie. Maar met onze innovatieve producten, die met name gericht zijn op duurzaamheid, auto's lichter maken, elektronica groener mm -hmm. maken en dat soort dingen. Ja, ook daar hebben we het relatief goed gedaan. En de farmaceutische tak gaat wat minder goed. Hoe komt dat? Ja, omdat we in de farmaceutische tak eigenlijk wat last hebben omdat er wat minder nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd worden door kostenbesparingsprogramma's. Uh, over de wereld. En dat betekent, wij ontwikkelen geen nieuwe geneesmiddelen... maar produceren nieuwe geneesmiddelen. En als er wat minder nieuwe geneesmiddelen op de markt komen... hebben wij een ook wat, uh, wat lastige positie. Ja, maar voelt u dat meteen. Het is maar een heel klein gedeelte natuurlijk van de gehele portfolio van DSM... Uh, minder dan 10%, tussen 15% ergens. Okay. Uh, maar we hebben daar wat meer last gehad. En komt er een moment, denkt u, dat u het in persberichten niet meer heeft... over uitdagende marktomstandigheden? Oftewel, wanneer verwacht u dat de crisis... Over het dieptepunt heen zal zijn? Ja, ik weet niet over welk deel van de wereld u het dan heeft. Als we nou, laten we maar Europa... beginnen bij Europa. Ja, als we beginnen bij Europa, dan hebben we natuurlijk nauwelijks groei van de economie in Europa. Hoewel DSM het relatief goed doet, uh, uh, ook in Europa nog, maar. Uh, zien we natuurlijk ook als DSM dat Europa de markt uh, niet groeit. Uh, ik denk zelf dat dat niet alleen komt door hoge staatsschulden, monetair beleid uh, en dat soort dingen... maar ook gewoon omdat we een concurrentieprobleem uh, in Europa hebben. Als we kijken naar onze energiemarkt, die duurder is dan andere delen van de wereld... als we kijken naar onze arbeidsmarkt, die wat minder flexibel is dan andere delen van de wereld... als we kijken naar onze inspanning op innovatie die minder zijn dan andere delen van de wereld, dan hebben we in Europa natuurlijk ook een competitiviteitsprobleem. Maar dat zijn nou, wel drie dan... grote pijnpunten die u noemt. Ja, dat zijn het ook. En die moeten we in Europa wel aanpakken. Uh, Europa, uh, de problemen in Europa lossen zich niet vanzelf op. Daar zullen we wel met elkaar iets aan moeten doen. En naar mijn smaak zouden we er meer aan moeten doen. En naar mijn smaak is dat niet alleen maar monetair beleid... En... Dat te maken heeft met bezuinigingen of staatsschuld. natuurlijk allemaal belangrijk. Mm -hmm. Maar ook met uh, onze concurrentiepositie. Uh, we leven niet op een eiland. De rest van de wereld komt ook op en wil ook een deel van de koek. En als we ons niet goed organiseren, dan zal ons deel van de koek kleiner worden. Hervorming op de arbeidsmarkt onder andere en innovatie zijn nodig. Fijker Siebesma, topman van DSM, dank u wel. Bedankt. Oké, okay, tot ziens.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 Wordenet chemieconcern DSM heeft het afgelopen kwartaal 112 miljoen euro winst geboekt. In diezelfde periode vorig jaar was dat nog 41 miljoen. Het bedrijf is bezig met de reorganisatie en daardoor wordt er veel bespaard op kosten en is de winst hoger uitgepakt dan verwacht.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 De directe aanleiding voor de sluiting van de Amerikaanse ambassades in Afrika en in het Midden-Oosten... was een gesprek van al qaeda leider Zawagri dat werd onderschept, dat meldde Amerikaanse media. In dat gesprek zou Zawagri het hoofd van al qaeda in Jemen hebben opgedragen een grote aanslag te plegen. De aanslag moest gebeuren op 4 augustus, dat is afgelopen zondag. Het doelwit is onbekend. Noodweer van gisteravond heeft op een camping in Lippenhuis in Friesland het leven gekost aan een meisje. Door een windhoos viel een boom op de camper waarin ze met haar familie lag te slapen... Verschillende plaatsen in het noorden was er schade. Onder meer doordat caravans omwaaiden. Vooral meteen spreekt Lara hierover met de politie in Noord-Nederland over dat noodweer. De gemeenteraad van Vlissingen stelt een vervolgonderzoek in... naar declaraties van burgemeester Roep. Ook de onkosten van wethouders worden nader onder de loep genomen... is besloten in een ingelaste raadsvergadering. Volgens de gemeente Vlissingen ontving de CDA-burgemeester ten onrechte 4500 euro. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Er trekken wolkenvelden over het land, maar er is ook af en toe wel ruimte voor de zon. In eerste instantie is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag mogelijk wat meer ruimte voor de zon, maar dan ontstaan er ook stapelwolken. En dan kan er vooral in de oostelijke helft van het land nog een enkele bui vallen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 22 en maximaal 26 graden. De hoogste waarde in het zuidoosten van het land. De wind gaat draaien naar een noordwestelijke richting en zo verwegend matig kracht 3 tot 4. Dan komen de nachten in het noorden opklaringen, in het zuiden al toenemende kans op een bui. En morgen hebben we te maken met veel bewolking en periode met regen. De meeste neerslag valt in het oosten van het land, in het westen van het land mogelijk een klein beetje zon. De dagen daarna zijn licht wisselvallig met duidelijk veel meer ruimte voor de zon. Nog een enkele bui en een middagtemperatuur die steeds tussen 20 en 22 graden ligt. Mogelijk in het weekende een keer 23. Verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Is het druk? Nee, toch? Uh, nee hoor, er staan twee korte files bij Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam van het Koenplein 2 kilometer. En op de A9 maar richting Amstelveen van Bad 3 kilometer. Maar straks bespreek ik met Maarten Koolsloot, zit hier al bij me in de studio. De schorsing van honkballer Rodriguez. Zo dadelijk.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikaanse ster honkballer Alex Rodriguez... wordt voor 211 wedstrijden geschorst. Hij wordt namelijk in verband gebracht met een schoonheidskliniek in Florida... Die doping leverde aan prof-honkballers in de Major League. De belangrijkste competitie in Amerika. In verband met deze zaak zijn hiervoor nu 18 honkballers geschorst. Ja, met zijn 211 wedstrijden heeft Rodriguez de zwaarste straf gekregen. Hij gaat trouwens tegen dit vonnis in beroep. Bij me, ik zei het al, Maarten Koolsloot. Journalist, een honkbalkenner. Schrijver van boeken als Honkbalgoud. en uh, Hollandse honkbalhelden. Maarten, welkom. Goedemorgen. 211 wedstrijden schorsing, dat klinkt als een zeer zware straf. Is het ook, Vind dat is de zwa daarom, ja? zwaarste straf die is uitgedeeld uh, aan een honkballer. Dat is in dit geval Rodriguez. Het is ook zo dat de honkbalbond uh, wat strenger is op doping dan andere Amerikaanse sportbonden, zoals de IJzerkubond, de American Voetbalbond. Uh, maar niet te min werd het natuurlijk de hoogste tijd. Uh, eerder had je Barry Bonds, de nieuwe homerunkoning. Uh, van Rodriguez werd verwacht dat hij dat wellicht zou worden. Hij staat nu vierde op de lijst alle tijden met homeruns. Gaat wellicht ooit dat record nog verbreken. Bons is bijvoorbeeld nooit geschorst, terwijl hij ook uh, gebruikt heeft. Dus dat geeft wel aan dat het tot nu toe vrij lax is, uh, is opgetreden. En begrijp ik nou goed dat Rogatrigas alweer gespeeld heeft? Ja, dat is natuurlijk het bizar. Gisteravond gewoon gespeeld. Uh, vier slagbeurten, één hongslag. De Yankees wonnen met 8-1. Dus hij doet uh, voorlopig gewoon weer mee en is ook van plan gewoon te blijven spelen. Uh, hij heeft gisteravond ook een uh, persconferentie gegeven na de wedstrijd... waarin die uh, nou, uh, Amerikaanse media noemde het uh, tonen doof reageerde", maar. Ja, hij ontkende het niet, hij bekende het niet, hij zou het proces afwachten. Uh, hij deed het echt alsof ze, niet aan zijn neus bloedde, maar alsof ze gewoon knettergek was. Oké. Okay. <laughs> en uh, donderdag gaat de schorsing officieel in en hij is verwacht de, beroep aan te tekenen. En uh, gedurende dat beroep mag hij spelen, dus voorlopig zal hij gewoon blijven spelen. Dat is ook wel opmerkelijk, hè. Als ik dan bijvoorbeeld denk aan de, de Tour de France. Als uh, betrapte renners gewoon weer mee zouden fietsen. Ja, daar nou ja, hebben we natuurlijk heel lang gebruik in de renners. Je ja, ja, ja. <laughs> uitgebreid megafiets, ja. maar bekende renners. Het ja, is natuurlijk een uh, absurde situatie. Rodriguez heeft eerder aangegeven tussen 2001 en 2003 uh, doping te hebben gebruikt. Dat is vermoedelijk een veel langere periode, blijkt nu, maar werd al wel uh, vermoed. Ja, hij zal, uh, hij zal blijven, blijven spelen en de Yankees die zien dat eigenlijk natuurlijk niet zo zitten. Want je hebt de hele dag een, een afleiding in die ploeg van 25 uh, spelers. En uh, hij was geblesseerd tot nu toe dit seizoen. En de Yankees hebben hem eigenlijk ook geprobeerd uit de uh, spotlights te houden. En in de minor leagues te houden. Het, het uh, okay. ene hoogste niveau mm. in Amerika. Maar goed, we hebben het nu over drie keer, Maar hij is natuurlijk niet de enige. Uh, in totaal zijn 18 spelers nu geschorst. Het verhaal is nog veel groter. En dat loopt dan via die schoonheidskliniek in Florida. Hoe zit dat? Ja, het is allemaal uitgelekt uh, via berichten in de uh, Miami New Times. Een krant waar ik eerlijk gezegd ook niet van had gehoord voordat dit uh, begon. In januari. Een uitgebreid uh, rapport uh, uh, van de baan. Uh, van de kliniek Tony Bosch, die overhandigde zijn schriftjes... met erin aantekeningen wie er bij hem klanten waren. Er waren heel veel honkballers. Heel veel honkballers met een link met Miami. Er waren ook bijvoorbeeld enkele tennisser erbij. Uh, dus meer sporters, dat zie je vaak ook bij deze klinieken. Mm. In het verleden ook bij Balco in uh, San Francisco... waar bijvoorbeeld Marion Jones en Barry Bonds uh, bij waren betrokken. Marion Jones de sprinter. Um, dus ja, dit, dit, is, dit is groter. En die uh, kliniek, uh, meneer Bosch, die heeft heel veel uh, ja, mislukkingen gehad... In, uh, in het zaken doen... Maar hij was heel succesvol in het verkopen van drugs of uh, doping uh, aan, uh, aan atleten. Hoe wijdverbreid verbreid is uh, dopinggebruik in het Amerikaanse honkbal? Want laten we het daar maar even op houden. Ja, het is, uh, nou ja sinds de jaren 90 weten we dat het bestaat. Uh, Mark McGuire die in 1998 met uh, Sammy Sosa het home record samen verbrak... Uh, Amerika weer in vervoering bracht. Nadat fans jarenlang niet, niet meer graag naar het honkballen gingen. Uh, die had gewoon een flesje met een uh, legale spierverstekker... in zijn kleedkamerhokje staan. De pers mag, mag de kleedkamer in in Amerika. Dus die konden dat ook zien. Uh, dus ja, zoveel was al duidelijk. Uh, zij hadden ook alle twee gebruikt. Uh, vermoedelijk de reden waarom ze zoveel uh, homelens mm -hmm. konden slaan. Die we werden er enigszins geholpen daarbij. Ja, ja. Dus, dus sindsdien is dat zo. Uh, eind 2007 heeft een uh, oud senator, meneer Mitchell... een rapport uitgebracht waarin tientallen uh, honkballers... werden aangewezen die doping gebruikten. Dus we weten dit al, al zeker... Uh, ja, 15 jaar dat dit uh, gebeurt. Uh, maar uh, we zijn nog steeds bij de situatie... dat Rodriguez de eerste is die uh, langdurig geschorst wordt. Wat natuurlijk eigenlijk uh, ongelooflijk raar is. Nou wordt over eh, renners bijvoorbeeld in eh, de Tour de France... en ook andere rondes wel gezegd... het is zo zwaar, ze moeten wel gebruiken. Dat is ook vaak eh, het argument dan. Anderen deden het ook. Ja, dan kan ik ze he, niet bijhouden. We moesten wel. Is, is honkbal zo'n zware sport dat daar gebruikt moet worden? De argumenten die jij aangeeft worden inderdaad allemaal gebruikt. Ja, ja. Hm. Uh, hondballen ziet er soms uit alsof je de hele middag staat te wachten... tot er niks gebeurt. Uh, dat is natuurlijk een beetje anders. Uh, neem bijvoorbeeld een, een catcher, de man die de, de bal vangt van de werper... Uh, die moet per wedstrijd uh, ja, tientallen, zo niet honderd keer, door zijn knieën. Uh, in een Amerikaanse seizoen moet hij dat 160 wedstrijden achter elkaar. Tussen april en september is er eigenlijk geen rust. Uh, dus ja, je kan je voorstellen dat dat natuurlijk uh, pijn veroorzaakt. Dat is gewoon loeizwaar. Uh, dus daar kan je wel eens wat bij gebruiken. Uh, ja, verder, de concurrentie is waanzinnig groot. Commerciële belang natuurlijk. Ja, dus, ik bedoel, er zijn 750 jongens op het hoogste niveau. Daaronder zijn nog duizenden, letterlijk duizenden, die hun plek zo willen overnemen. Dat zijn omstandigheden ja, waarin dat niet afge... Hoe zeg je dat? Uh, afgeremd wordt die ja. wil om, uh, om nee, erbij ik snap te horen. Het. Ja. En, en wat vindt het publiek? Willen zij niet liever een schone sport? Of willen ze vooral spektakel? Ja, die, die, dus natuurlijk deze discussie is nog niet meer klaar, denk ik, wat het publiek uh, wil. Het blijkt wel, als je naar de Tour de France kijkt, de wegen ja. staan bomvol. Uh, of er nou naalden in de achterzak zitten of niet, uh, bloedzakken uh, aan hun been hangen of niet. Uh, <lacht> dus ja, het publiek in, in Amerika, wat, één ding wat me erg opvalt in, in honkbalstadions, is dat ze a, vol zitten, de b, veel gegeten wordt, uh, de mensen gek zijn van hun uh, idolen, maar heel veel cynisme zie ik daar niet altijd. <lacht> dus uh, het publiek blijft voorlopig komen. Gisteren is... Uh, Rodriguez overigens wel uitgefloten. Iets wat je okay. bij eerdere gebruikers die geschorst werden... Uh, niet echt zag. Uh, ik, heb, ik heb het zelf ook gezien in, uh, in Los Angeles. Uh, Manny Ramirez speelde in uh, Los Angeles. Die club verkocht zelfs kaartjes om dichtbij hem te zitten in het linksveld. Hij kwam terug van zijn schorsing en hij werd luider toegejuicht... dan wie dan ook. Dus uh, ja Af en toe reageert het publiek uh, ja, ook alsof ze het Beetje niet droom. erg vinden. Ja. Maar de verwachting is toch wel dat, dat hier iets gaat veranderen. Overigens is Rodriguez ook bepaald geen geliefd figuur... dus dat zou ook niet helpen. Goed. Maarten, dank je wel voor je komst naar de studio... en jouw verhaal over het grote dopingschandaal in het Amerikaanse hoekbal. Dit is het NOS Radio 1-journaal. En het is kwart voor negen inmiddels. Zware onweersbuien hebben in Friesland... met name voor veel schade en overlast gezorgd. Het was een onstuimige nacht. Gisteravond overleed zelfs een jong meisje... door noodweer in het Friese Lippenhuizen. Marleen Haneberg van de politie in Noord-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Haneberg, wat uh, is er gebeurd? Hoe is dat meisje overleden? Uh, zij stond op een camping. En uh, ja, door het noodweer is uh, een boom op de stakerven terechtgekomen. Nou, het meisje is al bekneld. Uh, er is direct een reddingsactie op het touw gezet. Nou, dat mocht helaas niet meer baat. Het meisje is uh, overleden. Zijn er nog meer slachtoffers gevallen door het noodweer? Wat ik heb begrepen was dat er een camping in Gorendijk ook zwaar getroffen is door het noodweer. Meerdere tenten zijn weggewaaid, caravans zijn omgewaaid. Hierbij zijn ook twee gewonden gevallen. Eén met beenletsel en één met hoofdletsel. Uh, maar dat letsel lijkt verder mee te vallen. Maar dat is wat ik tot nu toe heb aan meldingen met letsel. En ja, heeft u veel meldingen van schade. Want als het zo tekeer gaat, dan uh, ja, is er vaak sprake van veel blikschade of, of glasschade, hè? Nou, het algemene beeld is dat dit vooral zat in de hoek uh, Gorredijk, Wolvenga, Lippenhuizen. Er zijn heel veel bomen omgewaaid, veel wateroverlast. En wat ik heb begrepen, ook uh, behoorlijk wat aanrijdingen. De meldkamer van Noord-Nederland heeft het heel druk gehad. En uh, ja, als hulpdiensten vonden wij ook veel hinder van alle omgewaaide bomen... om dus snel bij de, bij de meldingen te komen... Dus ja, het is echt een uh, ja, het noodweer uh, heeft voor heel veel meldingen gezorgd. Ja, en hoe gaat het nu verder op die campings? Want um, ik kan mij voorstellen dat een aantal mensen niet zoveel zin meer heeft om de vakantie verder uh, te houden daar. Ja, dat kan ik mij ook voorstellen. Maar ja, die informatie heb ik niet. Uh, ik ben nu eigenlijk vooral bezig om een algemeen beeld uh, uit te zoeken en uh, nou ja, om ook te focussen natuurlijk op, uh, op het letsel en op het uh, overleden meisje. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat, dat, dat de schrik... als je zoiets meemaakt, dat die, de, dat die er goed in zit. Ja, kan ik me ook voorstellen. Marleen Haneberg van de politie Noord-Nederland. Dank voor de toelichting. Tot uw dienst. Fargo, beroemde en Oscar-winnende film van de Coen Brothers... wordt een televisieserie. En die serie zal in tien delen te zien zijn... en waarschijnlijk begin volgend jaar op de Amerikaanse televisie komen. Uh, nou, mocht u de film vergeten zijn of niet kennen... I'm uh, Jerry Lundegaard. You got the car? You bet. brand new burnt umber Sierra. You want your own wife kidnapped. Her dad, he's real well off. So, why don't you just ask him for the money? Mr. Lundegaard, you mind if I sit down? I'm carrying quite a load here. Where's Jerry? I got your damn money. Now, where's my daughter? Jeez. Let us shit. We willen niet de hele 8000. Ik antwoordde darn. Ik cooperating hier. Je hebt geen kans om te snippen met me. Ik job hier gewoon mijn you Wat hebben jullie mixed up in? Police! Fijne film. Filmjournalist Robert Blokland. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waarbij ik altijd moet denken aan die scène met dat been uit die houtversnipperaar. En dat is wel het meest er zijn een waarin uh, dat gebeurt, waar Pieter Strockner nergens typ de door dat ding heen uh, heen hakt inderdaad. Ja. En, en, en prachtig ook, gefilmd in, in in dat sneeuwlandschap, hè? Het is wel absurd en afschuwelijk. of, of, of vreselijk, natuurlijk, maar... Ja. En uh, uh, de vraag is heel lang geweest: is het nou echt gebeurd? Want de Coen Brothers hebben toen de tijd geclaimd dat het een waar gebeurd verhaal was. Dat ja. ze dat, aan het begin van de film echt. Dit verhaal is echt gebeurd, echt echt gebeurd. En dat bleek niet zo te zijn. Dus iedereen zat te zoeken van waar is het dan gebeurd en uh, met wie is het dan gebeurd. Maar het blijkt gewoon allemaal verzonnen te zijn. Het was gewoon een artistieke grap van ze om dat te melden. Nou, en voor de liefhebber heel herkenbaar denk ik. Uh, voor mensen die de film niet hebben gezien. Waar, waar gaat die over? Het is een krankzinnig verhaal over een uh, slimminnige autoverkoper gespeeld door William H. Macy die in financiële problemen zit. En hij bedenkt een uh, idioot plan om zijn vrouw te laten ontvoeren en haar vader het losgeld te laten betalen. En daarvoor huurt hij dus twee enorm stuntelige uh, boeven in. Gespeeld door Steve Buscemi en Pieter Stormer. En dat hele plan gaat uh, volledig fout. En uh, uh, het verhaal volgt enerzijds de ontvoering die dus mislukt. En anderzijds de, de, de, de vrouwelijke zwangere detective... gespeeld door Frances McDormand... die de zaak moet oplossen met haar uh, nuchtere boerenverstand. Ja, heerlijk onderkoeld. Uh, en, en nu komt daar dan de serie van. Wat, wat denk jij? Is dat dat... Gaat dat werken? Nou, het is in elk geval een interessante uh, ontwikkeling. Want de Coen Brothers, uh, die nou ja, meer beroemde films hebben gemaakt, die hebben ze ook gemaakt, True Grid, die hebben nog nooit iets voor tv gemaakt. En zij hebben nou, verbonden, zij verbonden. het scenario deels ontwikkeld. Zij gaan ook een aantal afleveringen regisseren. Dus het is heel interessant wat zij uh, hiervan denken te maken. Ze hebben dus altijd speelfilms gemaakt en uh, nog nooit tv-series gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat zij uh, hier, hiervoor extra aan denken te kunnen toevoegen aan uh, die beroemde film. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het dan belangrijk is wie er mee gaan spelen. Gaat MacDormand bijvoorbeeld uh, meedoen? Dat is nog niet bekend. Het is alleen bekend dat uh, Billy Bob Thornton mee gaat doen. Uh, die gaat de Steve Buscemi-rol voor zijn rekening nemen. Dus het verhaal lijkt zich meer te concentreren op de boeven dan op de, uh, de vrouwelijke detective. Uh -huh. uh, maar sowieso, uh, de serie gaat tien afleveringen uh, uh, uh, tellen. Dus dat is tien keer een uur. Dat is uh, tien uur. Ik ben heel benieuwd welke, welke ontwikkelingen ze nog meer gaan bedenken. Want dat, ja, alleen de film is niet genoeg om daar een hele serie van te maken. Hm. Dus daarvoor is nog te weinig bekend van de serie. Maar het is in vol geval de, de moeite van het volgen waard, denk ik. Als ja. je eerst een paar afleveringen kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Ja, precies. En is het een trend die je vaker ziet dat films uiteindelijk series worden? Het is veel vaker gedaan, eigenlijk zo, zo oud als als tv is. Um, je hebt natuurlijk een bepaalde naamsbekendheid. Fargo is een ontzettend beroemde film, uh, heeft heel veel fans. En waarschijnlijk denkt in elk geval de studio die dit gaat maken van al die fans gaan in elk geval kijken. En dan hopen ze maar dat het goed uitpakt. De ene ja. keer kan het beter uitpakken, dan de andere keer. Uh, onlangs is Psycho, is er nog een tv-serie van gemaakt, Peter Motel. Uh, dat, dat, dat pakt er redelijk goed uit. Buffy the Vampire Slayer was aanzienlijk beter dan de, de, de, de film die gemaakt was. Maar het kan ook heel erg slecht uitpakken. Casablanca is zelfs een tv-serie van gemaakt. Uh, maar Big Fat Creek Wedding is enorm geflopt. <laughs> dus, dus ja, alle voorbeelden zijn, zijn bekend. Uh, het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Ja. En, en is dat een risico voor de Cohen Brothers? Of hebben die zo'n naam gevestigd dat, dat ze alles kunnen maken? Nou, ze hebben wel meer films gemaakt, uh, ook, ook als schrijvers, die niet helemaal werkten. Dus ze kunnen zo'n risico wel veroorloven. Maar het is zich wel een trend die je ziet dat veel uh, filmmakers uh, naar tv toe gaan. In Hollywood wordt door studios uh, weinig risico's meer genomen met kleine films. Die kunnen door de crisis, uh, ja, willen ze dat niet meer doen. Terwijl tv steeds interessanter wordt. Uh, TV-studio's als HBO, uh, die ontwikkelen projecten van, van 20 tot 30 miljoen... En uh, de, ja, heel veel tv-series zijn eigenlijk veel boeiender... dan wat in de bioscopen te vinden is op dit moment. Veel mm. series van Breaking Bad, uh, Game of Thrones... dat ons eigenlijk iets van houten, Scandal. Uh, de, ja, iedereen richt zich heel erg op tv op dit moment. En veel ja, regisseurs maken die overstap. We gaan zien wat de Co-Brothers ervan gaan maken. Ik ga eens even kijken. Ik met jou, Robert Blokland. Dank je wel. Graag gedaan, Lara. of the day. en bellen van de Polyphonic Spree. Hold me now, hoor je? Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Joan Veldkamp, goedemorgen en goedemorgen. Zo'n 15 jongeren, die zich vervelend gedroegen bij de Harijnse Plas in Vleuten... zijn gisteravond de politie te lijf gegaan met stenen en flessen. Een ooggetuige vertelt bij RTV Utrecht wat ze heeft gezien. Nou ja, goed, dat liep gewoon heel erg uit de hand. En wat ik wel heb gezien, is dat er een, een, een aantal daarvan echt ontzettend stoer liepen te doen. En, en, en dat is volgens mij uit de hand gelopen, dat hij het eigenlijk wel leuk vond om lekker de tegenin te gaan. Uiteindelijk werden elf jongeren gearresteerd. En de wolf is definitief terug in Nederland. Daar schrijft de Telegraaf over. De meldt dat onderzoekers hebben vastgesteld dat de wolf die op 4 juli werd gevonden vorige maand, daar niet voor de grap is neergelegd. Voor veel Amerikaanse kranten is het belangrijkste nieuws... dat Al een Al-Qaeda-leider opdracht heeft gegeven... om een grote aanslag te plegen. Maar deze ochtend heeft de Washington Post ander groot nieuws. De krant is verkocht. Ja, Amazon-oprichter Jeffrey Bazals koopt de krant persoonlijk... betaalt 250 miljoen dollar in contanten voor de krant. De naam van de Washington Post zal niet veranderen. Een ambitieus plan van een sportinstructeur... in het Brabantse Oosterwijk. Hij wil dat 15.000 kinderen in Brabant en Limburg een gratis zeilcursus krijgen. Het is een prijzig plan. De eerste jaar zijn de kosten een half miljoen euro. Daarna ieder jaar nog eens 300.000 euro. Hmm, overheidsinstellingen zijn positief, maar hebben geen geld. De watersportbranche doet een duit in het zakje door zowel de bootjes als de trailers op kostprijs te leveren. Al dus de initiatiefnemer bij Omroep Brabant. Leden van Natuurmonumenten mogen meedenken over dierendilemma's. Dat meldt de Volkskrant. De natuurvereniging wil dat de 73.000 leden zich vaker uitspreken over gevoelige zaken. Zoals bijvoorbeeld het bijvoeren van wilde dieren in de winter. Volgens Natuurmonumenten zijn zij soms genoodzaakt om dieronvriendelijke maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het plaatsen van hekken of het afschieten van dieren. Wij willen van onze leden horen hoe zij daarover denken. De langzittende hoofdredacteur van Nederland gaat met pensioen. Na 40 jaar werken stopt hij bij de Donald Duck. Het Algemeen Dagblad heeft een interview met Tom Roep. Volgens de hoofdredacteurs is Donald Duck een echt gezinsblad geworden door de tijdloze en dubbele lagen die in de grappen zitten. Zo was het vroeger Brigitte Barduc en nu Pamela andersom. <laughs> je dankjewel. We gaan zo dadelijk. Uh naar Wouter Zwart nog eventjes, om uh, te praten over Egypte... en de onderhandelingen die beginnen in Cairo. We hebben nog de uh, minister Kamp, voor die, Henk Kamp, doet een boekje open over uh, de formatie. Het kabinet kon echt niet anders, zo laat hij weten bij ons vanochtend. Blijf luisteren.